Davy van Eck met het NOS-journaal. Politici reageren met afschuw op het bezoek van boeren... aan het woonadres van VVD-minister Van der Wal van Natuur en Stikstof gisteravond. De boeren kwamen protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Kamerlid van der Plas van de boer roept de boeren op daarmee te stoppen. Fractievoorzitter Pater Notte van D66 wil dat er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen...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 Ook het Nederlandse bijwerkingencentrum Larep kreeg ruim 24.000 meldingen van menstruatiestoornissen na vaccinaties. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 17 miljoen vaccins gegeven aan vrouwen, inclusief boosterprikken. De Australische regering betaalt een Franse scheepsbouwer een half miljard euro schadevergoeding vanwege het schrappen van een onderzeebootorder. Australië trok zich vorig jaar terug uit het project voor de bouw van 12 nieuwe onderzeeërs... met de waarde van 31 miljard euro na geheime onderhandelingen met de VS en het Verenigd Koninkrijk. De Braziliaanse politie denkt menselijke resten gevonden te hebben in het gebied... waar een Britse journalist en een Braziliaanse onderzoeker zijn verdwenen. Ook zijn er bloedsporen aangetroffen op een boot. Afgelopen zondag zijn de journalist en zijn Braziliaanse reisgezel verdwenen... Een lokale visser is opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij hun verdwijning. Het weer, flinke periode met zon vandaag. Vanochtend is het in het Zuidoosten nog een enkele bui nodig. Een, een enkele bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het kustgebied en maximaal 24 in het binnenland. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 say Black like holes, nothing but spacemen, and I wanna go.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 No, no lo piense We'll Een hete zomer met GFM, zon, zee, zandvoort en zomerhit. Absoluut, I'm powered dry. We need you so to keep me alive. Absolute, I long for you, a girl to make me Up and knocking when bedboard is knocking and girl back keep cracking. The delivery is down and we keep it tracking. A uh, baby girl, no that nothing ain't lacking. Ranch banking, no machine keep going. Listen to me, DJ, listen to me, sing sound apart from the odd girl I keep talking. The them, no, no them, them, no, no them, them, no good love girl, girl, no girl, yo. them, depth, the no good love girl, baby girl. The them, no good love girl, yo. them, depth, the no good girl baby, won't you love girl mm Dan zul je naar me luisteren. En dan zul je begrijpen dat wij zijn geschapen voor elkaar. Tot op die dag zal ik alleen maar fluisteren. I'm gonna Jouw keuze ZFM. de dat is niet die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 La cama cama cama con mi Wat is dat? FM son fort in discoteca, Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho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 In fondo scusa in cambio che dai Hallo Salut Sunt eu un Haiduc Jiteru te rog, iubirea mea, Bonnie, să știu, nu ți cer nimic, Vrei să pleci, dar nu Zet spum, zet spum, zet spum, zet Alô zet spum, zet spum, dus ik ben een vijand, maar ze stierven niet. Ik wil maar nu maar nooit. Nu maar